Met het NOS-journaal. Ook Nederland is door president Trump uitgenodigd om toe te treden tot zijn Vredesraad voor Gaza. Of Nederland ook daadwerkelijk meedoet, is nog niet besloten, zegt een woordvoerder van demissionair premier Schoof. Deze Amerika-deskundige denkt dat Nederland hier niet op zal ingaan. Ik denk dat Nederland hard op zoek is naar een nette manier om te zeggen nee dankjewel. Want als je ziet dat ook de presidenten van Belarus en van uh, Rusland zelf zijn uitgenodigd, is dat een verband waar je niet met elkaar over vrede wilt praten. De Vredesraad is onderdeel van de tweede fase van Trumps plan voor Gaza. Groenland en Denemarken hebben met NAVO-topman Rutte gesproken... over een NAVO-missie op Groenland en in het Noordpoolgebied. Rutte zegt dat hij met de Deense defensieminister... en de Groenlandse buitenlandminister heeft besproken... hoe belangrijk het gebied voor de collectieve veiligheid is... en dat Denemarken meer gaat investeren. Er zijn niets over een eventuele missie... of de dreiging van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de treindramp bij Cordoba. Daar botsten gisteravond twee hoge snelheidstreinen op elkaar. Er vielen zeker veertig doden en er zijn meer dan 170 gewonden. De hoge snelheidstrein ontspoorde op een rechtstuk spoor. Mogelijk was een van de verbindingstukken tussen de rails gebroken. In het noordwesten van Nigeria zijn gisteren tientallen mensen ontvoerd bij verschillende kerkdiensten. Die zouden ongeveer op dezelfde tijd hebben plaatsgevonden. Hoeveel mensen er zijn meegenomen is niet bekend. De politie spreekt van tientallen personen. Maar een geloofsgemeenschap heeft het over 168 vermisten. Elf zouden er al zijn teruggekeerd. In Nigeria zijn geregeld ontvoeringen. Vaak door terroristen van Boko Haram. Het weer, de bewolking verdwijnt. Vannacht is het helder, kan het licht vriezen. Morgen in het binnenland volop zon, in het westen wat bewolking. Wordt het opnieuw 4 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Ja, Welkom terug bij Playload Live. We zitten in uur 2 van de uitzending met Melodic Death Metal Band Epistle Met Leiden in de studio. En in dit uur gaan we het volledig hebben over hun meest recente album. Verschenen op 24 oktober vorig jaar met de titel Cantiga. Psychotica. En we gaan dit uur luisteren naar de hiervan verschenen singles. en praten over de teksten, de opnames, het artwork, optredens. en natuurlijk de toekomstplannen van deze band. In het eerste uur sprak ik uitgebreid met bandoprichter, tekstschrijver, vocalist en gitarist Thijs Rontottap. maar het nieuwe album Kantika. Psychotica markeerde ook een periode waarin de bezetting... die verder nog bestaat uit gitarist Jeroen Nels... en drummer Ramon Roest verder werd versterkt. Want sinds 2024 is Jeremy de Boer onderdeel van Epistleum uh, geworden... als uh, ritme-gitarist. Jeremy, jij bent in uh, 2023 eigenlijk, hè? Yes, dat was niet top. 2024, uh, bij Epistleum gekomen. Hoe, hoe was het om in te stappen in een band met al zo'n duidelijke identiteit? Ja, dat was wel een, uh, iets nieuws voor mij. Ik ja. had hiervoor dan wel een, een tour meegedraaid... Uh, met uh, Symphonic Metal Band Imperial Age. Oh, uh, dat, uh, ja, stond, dat was een hele grote stap voor mij. Dat was in mijn nou. eerste jaar uh, Metal Factory. Ja. En voordat ik begon aan die studie... Uh, had ik eigenlijk alleen maar ervaring als zolderkamergitarist. Ja, okay. Ik uh, speelde koffertjes uh, over mijn Vendor Mustang versterken met de uh, speakers van mijn laptop op max, zeg maar. Oh, ja. um, en ik schreef een beetje eigen liedjes. Nou, toen nee. ging ik naar die studie. Daar uh, leerde ik Ramon kennen... Alright. En uh, toen de Pistolem, uh, op zoek was naar, naar een nieuwe gitarist, heeft hij, uh, hij mij aangedragen. Mm -hmm. En um, nou ja, ik had die tour dus meegedraaid. Um, ik vond dat heel lastig, ik had nog nooit zoiets gedaan. Nee. Dus um, toen ik het aanbod kreeg van hey, wil je bij deze band komen spelen, was dat voor mij best wel even uh, um, en het was best wel een stap. Zeg maar, ja, ik, uh, ik had nog nooit, uh, nog nooit echt zoiets gedaan. Al helemaal voor een, uh, voor een langere termijn. Ja, precies. En, uh, dus ik heb, daar, ik heb daar eventjes over nagedacht. En uh, mijn moeder, dat is mijn, uh, mijn allergrootste fan. Uh, die, uh, ja. <laughs> ja, die, die is, ik heb het haar toen laten horen. Dat was dus Orion, die we net ook uh, hebben gehoord. Yes. Uh, zij is uh, van oudsher uh, enorm fan van Europe. Dus alles met synthesizers uh, gaat we wel in, zeg maar. Ja, precies. Uh, en zij hoorde dat en zei, dit is hartstikke vet, dit moet je gewoon doen. Ja. Dus eigenlijk, uh, ook wel op haar advies. Dankzij haar ook wel. Ja. Ja. Daar, heb ik, daar heb ik die, die, die, stap, die, die stap durven nemen. Ja. En ja, dat is uh, een, uh, een enorme ontwikkeling voor mij geweest. Ook als muzikant. Ja. Uh, ik speelde veel ja, power metal, melodic death metal. Maar mm -hmm. dan net even iets minder complex. Ja. Niet alleen maar gewoon power dan ben ik klaar hoor. Nee. Maar... Uh, um, Pistolum is best wel technische muziek. Ja. Dus um, ja, ik zei, dit wil ik gaan doen. Lijkt ja. me, me cool. Uh, waar uh, waar uh, mag ik? Uh, welke nummers uh, doe ik voor de auditie? Ja. Dus nou, Pandemonium Flux, die we net hebben gehoord. Dat was sowieso al met een paar, uh, paar riffs was dat was dat wel knokken voor mij op dat ja. punt. En uh, uh, Black Dawn Above. En uh, White with trouwens. Dat is een soort ja, intro en nummer die in elkaar overlopen. Uh, het intro in een rare maatsoort. En dan uh, het nummer op, wat is dat? 200 bpm of 220? Ja, uh, ik denk uiteindelijk zo is er rond de 230, 240. Misschien. Oh, zoiets. Nou, heel ja. hoog tempo. zeker hoog, ja. Constant. Ja. Aan één stuk door tremolo. En uh, hele complexe uh, ja, patroontjes. Ja. Ik dacht, waar ben ik God, nou begonnen? Dit kan, ik, dit kan ik toch helemaal niet? Nee. Nou ja, dus echt, ik denk... Wat had ik ervoor? Een week of zo? Ik heb elke dag, denk ik wel... Twee, drie uur aan die nummers gezeten. Nou ja, toen uh, naar, naar thuis toe. Daar uh, soort van auditeren. Mm -hmm. Nou, ik kwam er uiteindelijk nog best netjes doorheen. Met wat schoonheidsfoutjes. Ja, dat kan gebeuren. En uh, toen mocht ik, uh, mocht ik aanschuiven, zeg maar... Um, had, toen stond er een show in Duitsland op de planning. Okay. Dus dat was dan... Het uh, voor, de, voor de leeuwen gegooid. Ja, ja, precies. <laughs> nou, alles uh, gelukkig uh, op tijd uh, rondgekregen. En die eerste show gedaan. En, uh, nou, dat was een top ervaring. Ja, samen top, met geloof. mijn vriendin naar, uh, helemaal naar, uh, naar Noord-Duitsland uh, gereden... waar we dan de ja. show hadden. Ja. Voor een uh, best wel volle zaal uiteindelijk. Oh, okay. We speelden op een festival. Ja. En uh, ja, in Duitsland... Ja. dus konden dat de deuren open gaan, dan is uh, iedereen die die dag komt, die is er. Ja. Dus uh, we stonden voor een volle zaal, werd goed ontvangen. Nice. Ja, dat was hartstikke leuk. Ervaring, ja. Ja. Zeker, voor een eerste, e eerste keer inderdaad. Ja. Precies. Wow. <laughs> uh, uh, Hoe ver was jij betrokken bij uh, ja, het album, zeg maar? Uh, in de arrangementen en de lijfvertaling van de nummers? Um, ja, qua compositie. Uh, het grootste gedeelte van het album lag er al. Okay. Uh, dus mijn uh, touch is met name erbij gekomen in de, de extra laagjes en dat soort mm -hmm. zaken. Um, zo ben ik op, uh, op het intro van het album ben ik te horen. De, de keelzang mm -hmm. uh, die daarin uh, zit is een combinatie van, uh, van mijn stem en die van Thijs. Okay. Uh, even kijken waar hebben we dan nog meer op staan. Eye of Duka en, uh, en Omen staan uh, ja, staat ja. ook nog keelzang op. En dan op die... Volgens mij op Omen uh, hebben we hem daar... Uh, ...nog heel erg nabewerkt. Dus het is zo'n super robotische, strakke toon. Okay. Een heel, heel vet effect is dat ja. geworden. Uh, ja, dus met name dat deel hey, uh, en uh, het, echt het live uitvoeren. Dus ik, uh, ja, de, alle live uitvoeringen van die nummers zijn met mij. Ja. En uh, in, de, in de clips uh, ben ik te zien. Oké. Okay. All right. Goed. En hoe ervaar jij het uh, samenspel met die meerdere gitaren en de uh, guitar binnen dit album? Ja, dat, uh, dat uh, werkt echt wel, zeg maar. Oh ja? <laughs> dus ja, uh, sowieso dat compositioneel vind, ja. ik het, vind ik het heel tof. Ja, uh, de stijl van Thijs sluit heel erg aan bij, uh, bij die van mijzelf. Ja. Um, en... Um, in, in uitvoering heb ik gewoon twee uh, hele solide muzikanten naast me staan... Die, ja. die mij een hele goede basis geven om dat uh, dan uh, uh, ja, op mee te spelen. Want ja, ja. ik ben van nature echt uh, ja, slaggitarist ja. Ik doe het liefst in de onderste zeven frets van de gitaar uh, al mijn werk, zeg maar. Veel, ja. Allemaal uh, ja, riffwerk. Ja, precies. Um, maar het scheelt gewoon heel erg dat ik vo volledig kan rekenen op Thijs en Jeroen... Om um, die harmonie ermee samen uh, samen te doen. Dat dat echt altijd staat als nou, een huis. en <laughs> als een huis staat. Ja. Ja. En uh, merk, dat je, merk je dat jouw komst ook lijf iets heeft veranderd in de energie of dynamiek op het podium? Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, ik uh, heb um, ja, in mijn, in mijn ja, eigen leven, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik, ik ben normaal gesproken redelijk op in mezelf, zeg maar. Ja. Um, maar vanaf veel jongs af aan... merkte... Ja, mijn familie eigenlijk al dat ik op het podium... dan een beetje Losser tot bloei, tot bloei ja, kwam. Um, en dat... Uh, ja, toen ik eenmaal het podium opging... met een gitaar in mijn handen... Ja, merkte je dat ook. Ja. Uh, en ik heb het idee dat... de energie die ik meeneem naar de, naar de shows... Uh, wel wordt gematcht... door de rest. Um, wat voor mij een... Een leuk specifiek puntje is daarin... Uh -huh. is in het nummer Voidwalker in de Bridge... Um, hebben we op een gegeven moment uh, een riff... waar we gewoon op één akkoord lage zo'n zo uh, ritme hebben. Uh -huh. En dat deed mij een beetje denken aan, um, aan... van die oude heavy metal bands. en Met name Judas Priest. Oh, okay. Dus op een gegeven moment... wij staan in de repetitieruimte. En wat, wat zijn altijd deden met die halsen zo naar voren? Dus uh -huh. wij spelen dat zo... En ik zei, ik vind dit echt zo'n riff om, om dan dit bij te doen. En dan met die hals aan naar voren. En die andere gasten, die vonden het helemaal mooi. Dus nu, wanneer we die spelen, in de oefenruimte of op het podium. Wanneer die komt, gaan we met z'n allen. gaan nou, we zo staan. Die okay. klopende ja. 80 Spandex ja, etiketten. Dus, uh, ja. Deze man, die weet wel waar die af ja, echt hè. Ja, Eén keertje in de set moet dat kunnen. Ja, sowieso wel. Oh, maar dat kan ook If noemen you dat ain't een, cheesy, you're sleazy. Dat nee. ja. kan ook weer een trademark worden van jullie dit. Precies. Ja, nee, ja we, we houden sowieso wel van een klein beetje tong and cheek, dus dat is ja. altijd nog wel een mogelijkheid. Ja, precies. Ja, precies. De, de muziek is hartstikke serieus en uh, inderdaad filosofisch en alles. Ja. Dan, Dan vinden we het leuk maar, om uh, in, de, in de live show net even uh, een beetje meer een lolletje te maken. Ja, ja. ja, precies. Zonder dat het echt uh, ja, een, een party act wordt, mm -hmm. wel een beetje af en toe dingetjes met een knipoog te doen. Ja. Ja. Nee. En jouw drive en strakheid... wat je op het album terughoort... dat is ook te horen natuurlijk op de eerste single van het album... Black Lotus Cannibal. Was dat ook een van de eerste nummers... die voor het album werd geschreven? Oh, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Ik kan me nog heel goed herinneren... dat dat riffje ook echt een goede anderhalve maand... in mijn hoofd heeft zitten zeuren. Echt gewoon... zonder de huur te betalen... bleef dat maar gewoon. Ja, de, de, de. En ik zat op een gegeven moment gewoon zo van... ja, dit, dit, dit moet gewoon opgenomen worden. Anders, worden. Uh, ja. anders zet ik mijn nagels in de tafel. <laughs> nee, en... Uh, wel. Ja, ja, ja um, zeker wel dus. Ja, het, uh, is een lekker riffje, zeker. Mm -hmm. En uh, waar gaat Black Lotus Cannibal inhoudelijk over? Uh, uh, Black Lotus Cannibal gaat over oh. een... Uh, uh, een soort van Indiaanse uh, uh, guru-archetype. Die... Uh, Eigenlijk gewoon uh, vertolkt dat uh, om de verlichting uh, uh, te, te, te bereiken... Mm -hmm. en uh, dat baseer ik ook op de, uh, de Hindoe-bewegingen in, in, in, in, in India... Uh, uh, met de naam asceticisme. Mm -hmm. En ascetic, uh, asceticisme, uh, hopelijk spreek ik dat goed uit... Ja. anders is het asceticism, asceticism, asceticism. Voor, asceticism. voor de Engels. Ja, de yes. yes, quite <laughs> <asceticism>. uh, <laughs> En, en wat, wat er met het ascetisme uh, gebeurt, is dat uh, goeroes of uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, monniken zichzelf eigenlijk uh, tot op uh, het bot eigenlijk laten vermageren. En uh, door bijvoorbeeld ja. maar één rijstkorrel per dag te eten ja. en uh, zeg maar de hydratatie te ontvangen mm -hmm. uh, door hun eigen urine te drinken, echt heel smaakvol. Ja, echt. Uh, het is goedkoper dan de Albert Heijn, dat vind ja. uh, ja, ik wel. Um, maar vrij hoge lat. Uh. Ja, <laughs> ja, je zou er nog eventueel met zeg maar zo'n uh, hoe, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n zo zo apparaat wat dan uh, koolstofdioxide in een fles water uh, duwt. Ja, ja, uh, <laughs> ja, ik Weet wat je bedoelt? Ik kom er ook even niet op. Maar. Ja, terminologie, jongen. Ja. Het, is, uh, het is een ding. Maar ja. um, desalniettemin, ik dacht van... Oh, dat is wel vet. Dat vind ik wel heel extreem. Maar gewoon... Van die mensen die gewoon zoiets hebben van... Nee, ik ontken gewoon alle primaire lichaamsbehoeften. Ja. Gewoon puur en alleen gewoon om één te zijn met de brahman. En ik ja. dacht van, oeh, dat is wel kik. Ja. Wat nou als ik uh, dat gewoon een stapje verder neem... en um, in de teksten uh, verwerk dat uh, de goeroe zichzelf daadwerkelijk... ook gewoon opensnijdt en ook gewoon stukken afsnijdt van oeh. zijn lijf. Oeh. Vet liguber. Ja, Het, Zeker weten, het is death metal, weet je ja, um, wel. En, en ik had al sowieso al gewoon zoiets van... nou ja, weet je, een beetje een beetje morbid angel... een beetje shock factor mag er nou ook wel in zitten. Ja. En zeker voor uh, uh, het thema van het nummer... vond ik dat ook wel enorm toepasselijk. Ja. Uh, het is eigenlijk ook weer gewoon een vertolking... van uh, jezelf opvreten om een hogere staat te bereiken. is natuurlijk een, je reinste illusie. Dus wat je vaak ook meemaakt in dat soort uh, verhalen... is dat mm -hmm. uh, uh, ook hun verlichting Bereiken door juist van hun asceticisme af te uh, stappen. Ja. Ik bedoel, na een jaar lang jezelf uh, compleet te vermageren... heb je op zich ook wel weer zin in een Big Mac op een gegeven moment, <laughs> weet je wel. Ja, dus, ja. Dus, dus, dus dat vond ik uh, op zich ook wel een mooie uh, moraal van het verhaal oh, achter het ja. hele nummer. En uh, wat, uh, wat symboliseert de Black Lotus dan in dit nummer? De uh, Black Lotus... Oeh, dat vind ik een hele, hele, hele goede vraag. Uh, ja. Nou ja, sowieso... Um, uh, uh, uh, uh, de, donker, uh, de donkerheid... Uh, wil natuurlijk ook weer... Uh, uh, nadruk leggen op... het feit dat het een vrij duistere bedoeling is. Mm -hmm. Ik bedoel, je, je snijdt niet je eigen vlees af... Ja. Ja, ja, je snijdt niet je eigen vlees af... op een kinderfeestje. Nee. Uh, dat zou, uh, nou, daar de... gaan we plannen voor. Die ja, Shit. Oh, wat? Ja. <laughs> Was ik nou net Waarom <laughs> heb je mijn geduilnodiging gestuurd? <laughs> <laughs> een barbecue grill. Uh. <laughs> nee, maar goed. Ja. Um, en en, en uh, Lotus slaat natuurlijk... Uh, uh, voor een deel, deel op uh, de Lotus-positie... waar ja. veel van uh, in dit soort... Indiaanse goeroes ook mm -hmm. in zitten. Ja. Um, dus uh, de goeroe in dit geval... die vertolkt... Uh, gij zult snijden om uh, het lijden te vermijden... Um, we zitten ze dus ook in die positie, zeg ja. maar. Uh, dus met beide voeten op de dijen... Uh, terwijl hij zichzelf he, um, een, een klein beetje bewerkt. Oh, ja. Laat ik het zomaar zeggen. <laughs> ja. De cannibal is in de titel letterlijk of metaforisch bedoeld. Uh, nou, het kan allebei. Kan weet je wel? Als, je, als je het puur zeg maar, als een letterlijk verhaal gaat bekijken... het is autocannibalisme. Ja. Dus uh, ja, weet je... Uh, het heeft een beetje raakvlakken met bijvoorbeeld nummers... zoals Tile van Ramstein of uh, okay. weet je wel... Maar ja, ja. dat is dan weer gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Maar goed, eh, het is wel een beetje fictie eventueel nog echt zo kunnen trekken. En uh, Autofagia van Inferum. ook. Oh, echt waar joh? ja jezelf opeten. Oh ja. Nice. Smaakvolle gespreksonderwerpen. Lekker. Deze maandagavond. Heerlijk. Hoe is dit nummer ontstaan? Vanuit de rif? Toestellijn of tekstidee? Oh, het is puur uit de rif Ja, Zoals ik al zei, dat rif. Dat heeft anderhalve maand lang in mijn hoofd rondgespookt. En als een klein kind wat aan stervende is voor een chocoladereep of zo blijft dat maar gewoon in mijn hoofd rondhangen. hangen. Dus uh, in het begin had ik eerst de track, gaf ja. um, uitgeschreven met, met al het gevolg uh, uh, daarop. Ja. En uh, zoals ik eigenlijk met alle nummers doe, schrijf ik altijd eerst de instrumentals. En dan laat ja. ik soort van de instrumentals uh, mij soort van influisteren wat de tekst ervan moet worden. Okay. Dus uh, weet je, als de muziek spreekt ja. tot de verbeelding, wat ook de bedoeling is in het schrijfproces, ja. Ja. Um, dan is het schrijven van teksten ook gewoon des te uh, meer voldoeningsgevend. Okay. Want dan, dan heb je aan het einde van de dag ook een tekst die ook thematisch, maar ook qua vibe enorm mooi uitsluit, aansluit de, op de kleur van de muziek met de muziek inderdaad ja, ja inderdaad ja. en uh, speelt het nummer ook live een uh, speciale rol bijvoorbeeld als opener van jullie sets of, uh... Uh, het is um, nee. uh, op, op het moment is het nu de derde nummer in onze setlist okay. uh, voor ons heeft het natuurlijk een hele speciale uh, plek want uh, het, is, het is het eerste nummer waar wij een uh, videoclip voor hebben opgenomen ja. uh, maar het is tegelijkertijd ook uh, het zetten van een hele Duidelijke Groove. Um, wij beginnen onze setlist over het algemeen redelijk snel. Um, yeah. In de From the Dead Masters periode... met uh, Black Dawn en from White House Got natuurlijk. Mm -hmm. Tegenwoordig met uh, Prologue en... Um, Behold the Carcass Messiah. Dus als je, als je in het, voor het derde nummer... eigenlijk al gewoon die, die, die, die dikke groove kan neerzetten... Ja. Uh, krijg je mensen ook over het algemeen uh, heel snel mee. mee. Dus, ja, dus voor mij persoonlijk... Ik, ik kan niet spreken voor Jeremy in dat geval... Uh, het, het is meestal het nummer waar de mensen op beginnen meestal, te mossen. Uh, ja, dus, ja. Ja, ja, daar uh, kan ik me ook wel in vinden inderdaad. Okay. Die, wij beginnen dan met een heel snel nummer en dan... Zie je in het publiek mee. Wow, wat, uh, wat, wat waar sta ik nou uh, naar te kijken? Ja. En dan bij Black Lotus Cannibal, dan, dan landt het een beetje. Inderdaad, zo'n ja. zo pakkend hoofdmelodietje uh -huh. en een groove waar uh, je lekker op los kunt ja, gaan. Precies. Ja. Nou ja, dat, dat doet het hem. Ja. Uh, nou ja, je zei net al... Hè, naast de muziek is natuurlijk ook het visuele aspect... Uh, rondom Cantiga, psychotiga, opvallend sterk. Uh, meerdere singles zijn voorzien van videoclips... en ook uh, lyric video's... Uh, die in, uh, inhoudelijk goed aansluiten bij de sfeer van het album. Het uh, is dus ook uh, Black Lotus Cannibal, uh, je zei het al... Uh, uh, was het een bewuste keuze om juist dit nummer visueel zo sterk neer te zetten? Uh, um, nou ja, uh, uh, uh, uh, we wisten dat we er een videoclip voor gingen opnemen. Mm -hmm. uh, dat het sowieso visueel sterk in elkaar moest zitten... of in elk geval wel een bepaalde uh, soort van horror-vibe neers moest zetten... Was, was eigenlijk sowieso wel het plan. Ja. Ik ben zelf een enorm groot fan van horror. Ja. Uh, zeker in de afgelopen paar jaren. Um, en een van mijn favoriete films... in die reeks is uh, de film Insidious. Alright, yeah. uh, echt uh, uh, uh, uh, bijna in mijn broek gekakt de eerste keer dat ik die film <laughs> zag natuurlijk. <laughs> ja. Want toen was ik nog een klein beetje vers in het hele genre. En, ja, ja. Maar wat, wat je heel veel ziet in die, in die film, is, is dat je uh, van die hele versnelde uh, uh, uh, uh, beelden hebt van uh, een soort van geesten om een soort van dat onnatuurlijke poltergeist-achtige effect uh, te creëren. Dus mm -hmm. dat vond ik ook al een heel sterk idee... voor de videoclip van uh, Black Lotus in dit yes. geval. En, en hoe belangrijk is het uh, visuele aspect... voor Epistolum bij het uitbrengen van nieuw materiaal? Uh, um, enorm belangrijk. Ja? Uh, want uh, net zoals de muziek en de lyrics... wil ik eigenlijk gewoon met uh, uh, de visuals... eigenlijk een, een soort van cryptisch hinten naar dingen. Ja. Dus uh, wat je in Black Lotus Cannibal uh, heel sterk ziet terugkomen... is uh, natuurlijk... Uh, die guru figuur die natuurlijk uh, de, de vocoderstem stem in de refreinen uh, aan meezingen is. Terwijl uh, er allemaal bloed thuis back draait. <laughs> en um, wat, ik, uh, wat ik daar zo enorm vet aan vond, was. Je hebt gewoon een stuk onnatuurlijk bewegend beeldmateriaal. Tussen gewoon een, een, een band performance video mm -hmm. in. Waardoor. Ja, eigenlijk soort van met dat minimalisme. meer kan spreken. Uh, meer kan spreken tot de verbeelding. Weet ja, je wel? Want dus, je weet niet waar, wat de ruimte is waar die vent zit. Nee. Weet je wel? Zit hij uh, ergens in een donkere kamer, een donkere kelder? Of, of, of zit hij ergens in een soort vage vuurachtige staat van zijn na de dood of zo? Dat weet ja, je niet. Dat nee, wordt, ja. allemaal, wordt allemaal niet naar gesuggereerd. En dat nee. is voor mij heel vaak de kippenvelfactor. Epistolum ook wel maakt. Ja. Zeg maak. Oh, right. En ik vind inderdaad wat jij net zegt... dat, dat contrast... Dat vind, ik vind dat uh, Nino, die de, die de clip heeft geschoten... dat heel okay. mooi heeft uitgebeeld. Absoluut. Want de, de, de, de playthrough shots zijn heel erg dynamisch. Mm -hmm. uh, die zijn allemaal uh, vanuit de losse pols zeg maar, uh, geschoten. Dus er okay. zit heel veel beweging in. Het is ja. heel chaotisch. Dat maakt het inderdaad... Uh, ja, ja. En dan in het, ja. uh, in het refrein, wanneer je die, die ja, soort van goeroe inderdaad zit, uh, ziet... dan mm -hmm. is het een volledig stil beeld. Uh, met dus alleen maar beweging in de figuur zelf. En die, dat contrast, dat het van super chaotisch en druk naar heel erg stil gaat... Mm -hmm. vind, ik, uh, vind ik heel, uh, heel mooi uitgepakt. Yeah. Dat heeft hij echt heel goed gedaan. zeker Ja. Kudos naar hem dus. <laughs> <laughs> Waren de, de concepten voor de videoclips ook al uh, tijdens het schrijfproces van het album uh, in jullie hoofd aanwezig Of uh, zijn die later ontstaan? Uh, nou ja, dit soort dingen komen meestal naar voren zodra je uh, lyrics gaat schrijven. Want dan heb je daadwerkelijk ook gewoon een, een letterlijk verhaal om mee te werken. Ja. Um... Ik denk dat de ideeën die ik op heb gedaan voor het opnemen van de videoclips... eigenlijk wel in de weken voor de opnames heb uh, besloten. Okay, ja. Want uh, zeg maar uh, een soort van mediteren op de muziek zelf... is natuurlijk ook weer heel anders dan uh, het uitdenken van het visuele aspect. Dus ik ja. vind het altijd heel fijn om een soort van, beide werelden in dat geval... ook een beetje van elkaar gescheiden te houden. Ja. Dus uh, nee, uh, we, die, uh, we zijn op die ideeën gekomen zo'n beetje een paar weken voor, uh, voordat we de Volk. opnames gingen doen. Ja, duidelijk. Uh, nou, we laten Black Lotus Kennemol nu even achter ons. Uh, want ik ben natuurlijk ook wel erg benieuwd hoe jullie uh, kwamen op de albumtitel Cantiga Psychotica. Wat betekent dat precies? Cantiga Psychotica uh, is, uh, uh, nou ja, om, om het letterlijk zo te vertalen vanuit het Latijn, mm -hmm. een, een, een, een psychotisch bardenlied... Want um, kantia's waren, werden vroeger altijd gespeeld door barden in, uh, op, de, op de pleinen mm -hmm. uh, van, uh, van, van, van de steden. Yes. En... Um, en omdat ik in mijn persoonlijk leven vrienden heb gehad... die die psychoses hebben meegemaakt, zelf ook. En mm -hmm. ook wel in sommige gevallen vrij heftig. Ik ga er niet te veel in op detail. Dacht ik bij mezelf zo van... ja, ik wil eigenlijk gewoon voor een soort van de tragedie... die deze gasten hebben meegemaakt. Ja. Gelukkig zijn ze, zijn ze er allemaal ook weer gewoon veel sterker uitgekomen. Echt met enorm veel liefde en respect voor hen wat dat betreft. Gelukker. Ja. Um, en, en, en uh, geldt gelijk ook. Ik werd er enorm door geboeid. Dus dat wilde ik uh, zelf ook, als een soort van hè. Ode een soort van bardenlied aan de wereld aanbieden. Ja. Uh, daarnaast was, uh, vind ik zelf, uh, schizofrenie als, als, als psychologisch fenomeen ook enorm mm -hmm. interessant. Ja. Want het laat ons uh, ook weer een hele hoop zien hoe soort van het onderbewustzijn of het collectief onderbewustzijn uh, zichzelf ook op hele soort van duistere... maar ook heel erg... blootgelegde manier... kan, uh, kan uh, zichzelf kan manifesteren. Zeg maar. ja. uh, de, de, eigenlijk, eigenlijk is... Uh, voor zover ik het begrijp... Uh, een psychose of, of schizofrenie... Mm -hmm. eigenlijk niks meer dan het collectief onderbewustzijn... wat eigenlijk gewoon als een soort... auto-immuunziekte zich tegen... het subject heeft gekeerd. En omdat wij zo weinig weten over deze onderwerpen en er eigenlijk ook wel vaker dan niet ook naar kunnen gissen. Ik bedoel een van de, de, de, de meest geniale geesten die wij hebben gehad uh, over het uh, vertalen van het onderbewustzijn was Carl Jung, uh, begin 20 e eeuw. En uh, zijn aanpak was ook niet een exact wetenschap. Dat was puur eigenlijk ook meditatie, als je erover na gaat denken. Ja. Uh, dus uh, voor mij vond ik, uh, ik vond dat zelf een, een, een, een onderwerp met een hele hoop intensiteit. En ja. Dat is ook iets wat ik op elke epistelenplaat... Uh, ook eigenlijk wel steeds meer naar de voorgrond wil, wil trekken. Ja, ja. Dus uh, ja, vandaar, uh, vandaar, de, de, vandaar de titel. En was er dan vanaf... Uh, vooraf een duidelijke muzikale of thematische richting... voor dit album? Uh, wat mij betreft wel. Yeah. Uh, het moest allemaal harder... Uh, sneller, zwaarder... en ook luguberder... Okay. vond ik. Uh, zeg maar, kijk... Uh, hetzelfde uit het EP is natuurlijk... Hè, zoals ik in het eerste uur heb uitgelegd... een uh, verzameling van... Uh, hè, verschillende verhalen mm -hmm. over dingen in de mensheid. From the Dead Masses was eigenlijk... een, een, een soort van token... Voor uh, een soort van innerlijke rebellie. Ja. Uh, en, uh, maar ik had, ik had dacht bij kwantica psychotica, ik wil nu gewoon die extreme induiken. Ja. Zodat, ik, zodat ik mensen ook um, soort van dat soort van lijzige, bijna krassen op het bord effect uh, kan meegeven als ze als we thuis naar de plaats zitten te luisteren. Ja. Heel goed. Uh, is het ook een conceptalbum of is het uh, meer losse. Uh, in, in dat opzicht kan je het ook zeker als een conceptalbum zien. Want uh, zeg maar alle nummers die. Die, die, die hebben dezelfde uh, soort van schizofrene kritiek op, op heel veel dingen. Okay. Uh, Biolte Karkus Messiah is natuurlijk over het aanbieden van, uh, van, van, van, van een god. Op een bepaalde manier. Maar ook weer hè, een, een, een perverse versie daarvan. Mm -hmm. een, een perversie, uh, if perversie. you will. Uh, bedoemd. Dat is nou echt een, een uh, Jeroen grap. Ja, ja, nou ja, ik, <laughs> ik, ik, ik heb <laughs> al lang een epestelum gezeten, denk ik. <laughs> maar goed, um, nee, en en dat, en dat komt ook weer telkens in allerlei verschillende teksten uh, die op het album staan, terug. Dus yeah. dat is uh, voor mij ook uh, wel een, een duidelijk ja op, op de vraag: is uh, kantiga psychotica een concept al? Right. Ja, Helemaal ja, goed, duidelijk. Uh, en hoe verliep het uh, schrijfproces daarvoor, het album? Oh, uh, dat het ook net zo uh, makkelijk was? Dus. Dat, uh, de, de, de, het schrijfproces voor quantitava psychotica was, was uh, beduidend uh, het zwaarste uh, van, van alle platen. Okay. Want uh, omdat ik natuurlijk ook zo enorm die intensiteit wilde opzoeken, waarbij je echt... Ah, mm -hmm. weet je wel, uh, dat voelt. Ja. Um. Weet je wel, moest ik heel erg doelbewust schrijven. En uh, omdat, uh, nou ja, we waren er natuurlijk allemaal ook weer uh, wat meer bij betrokken. Uh, dus uh, we waren ook veel aan het sparren over, uh, over, over muzikale keuzes. Uh, uiteindelijk wel heel erg blij hoe alles uh, teweeg is gekomen. Maar ja. daar heeft wel een, uh, een, een, een flinke beuk in gezeten. Ik, ik wel, merkte op ja. een gegeven moment ook halverwege de plaatsen over... joh, als ik er nou zelf nog niet eens psychotisch van word... dan weet ik het ook niet meer. Ja. Maar... Uh, de uh, voeten in de aarde, dus. Ja, ja, uh, ja, zeker weten. Maar het was wel de moeite waard. En daar gaat het om. Ja, gewoon de intensiteit is er. En gewoon de, je oh, hoort zo. het lijden, hoor je echt in de, in in de, de plaat de terug. zo ja. met lange als korte ei. Ja. Nou, een uh, <laughs> klein beetje uh, laag. <laughs> <Sorry>. <laughs> Geen galbakkerietjes vanavond. <laughs> uh, waren er ook nummers die moeilijk waren om uh, af te ronden of om te schrijven? Oeh, Voidwalkers. Voidwalker was er een van. <laughs> ja. Dat gaan we straks uh, horen. Zo. Ja, oorspronkelijk is de bridge waar die tudu tudu tudu tudu tudu tudu tudu tudu. die Simpli het zeg maar uh, uh, over die bas en de drums heen hoort gaan. Uh -huh. Dat was oorspronkelijk de uh, pre-chorus voor het eerste refrein. Okay. Believe it or not. En, en toen dacht ik, bij, weet je, Ramon en ik hadden dat zo bedacht. En uh, we dachten, oh ja, dat is vet. Lekker rifje. Ja, ja. Lekker, lekker sausie. En, uh, <lacht> en toen was het gewoon zo van, nee man, dit is geen, geen pre-chorus, dit is een bridge. <lacht> dat, dat is ook gelijk weet je, een, een goed uh, uh, beeld van hoe het ook wel vaak ging tijdens het schrijfproces. Uh, ja? Zo van, oh ja, we hebben hier nu gewoon een goed rifje, staat op zich ook wel op de juiste positie. Maar wat nou was er dan? Ja, naar andere kant van het nummer gaat. Gewoon iets meer richting het einde en daar. Zei, oh ja, daar ligt hij buiten. Ja, prima. Ik ja. <laughs> dus, dat, dat was uh, altijd Veel aangeschaafd. Ja, ja, ja, ja. Veel verrassingen tijdens ja. het schrijfproces ook. Dat ja, zeker weten. Uh, heeft een producer of mixer een belangrijke rol gespeeld? Of hebben jullie alles zelf gedaan? Uh, Hans Pieters is oh. ons man. Oh. Ja, ja, ja, ja. De legend die mixen en masteren kan. Hij heeft ook uh, From the Dead Masters gedaan. Oké. Okay. En uh, ja, fantastische vent. Uh, goed gevoel voor humor. Uh, goede werkethiek. Ja. En um, hij uh, begreep. Uh, eh uh, uh. Enorm ook goed de intentie van waar we uiteindelijk naartoe wilden met, de, met dit album. Ja. Uh, hij, uh, omdat hij natuurlijk al wat jaren in de running zit. Hij is al sinds uh, begin jaren 90 bezig voor zijn weet. Okay. Dus hij heeft zowel old school als new school meegekregen. Dus dan weet je zeker dat je een organische mix mee gaat krijgen. En uh, Ja, het was uh, af en toe nog wel even wat, wat zeulen wat dat betreft. Want ja. ook daar waren wel wat kinkies in de kabel. Okay. Het heropnemen van baspartijen bijvoorbeeld, en, uh, en het editen van gitaar. En de hele reutemethuis. Ja. Maar al met al heeft, uh, heeft Hans uh, ook worden. echt uh, een enorm vette vertaling gemaakt van de muziek voor ons, met ook de intensiteit die we daarop gewild hadden. Ja. Ik, Ik denk inderdaad dan dan het gaan. feit dat, dat hij al sinds de jaren negentig bezig is, dat dat uh, echt de plaat ten goede is gekomen. Ja. Dat het uh, niet een te. Uh, een soort van schoongepoetste uh, sound is nee, dat er wel nog een klein beetje dat, uh, dat ja, die ouwe. oude progressieve death metal uh, sound in zit. Je ja. kan het ook wel een beetje rijmen met voor mijn gevoel met iets als death of cynic of zo. Ja, precies. Qua sound, qua sound. Qua sound. All right. En dan het uh, uh, coole artwork, wie heeft dat gemaakt, uh, Guido Bergman, dus een maatje van de kroeg. Um. Die, die, die, die, die, die werkt bij een, een, een, een, een grafisch ontwerpbureau... voor onder andere het, het ontwikkelen van on covers voor compilaties okay. en dergelijke. En ik vroeg aan hem zo van... hey man, kan je iets van een spastische goeroe figuur met uh, gezichten in zijn borstkas... en uh, allemaal duistere praktijken... op een achtergrond van uh, Scandinavische suede plaatsen... en dat heeft hij ook weer gewoon perfect vertolkt. Okay. Dus uh, um, wat dat betreft hebben, hebben we ook wel uh, enorm uh, goede gehad... Aan, aan, aan Guido Bergman ja, Guido. wat dat betreft. Alright. Nice. Nou, het is weer uh, tijd voor een beetje muziek. Uh, we gaan luisteren naar twee singles van dit nieuwste album in volgorde van uitkomen. En beginnen bij of Voidwalker. Je noemde hem net al dat op 20 augustus werd gereleased. Eveneens inclusief officiële muziekvideo. En uh, wie of wat is de Voidwalker precies? Uh, de Voidwalker is een. Uh, ook, weer, ook weer een soort van spiritueel leermeesterachtig figuur. Maar het is. Ja. Uh, hij, hij, het is meer. Nou ja, de naam zegt het al. Het, uh, het leeft al meer in het vage vuur, zeg maar. Ja. Uh, Void, de Voidwalker is eigenlijk wat meer een entiteit um die een soort van uh, uh, uh, uh, de, de, de schaduw in de, in, de, in de zwerbelichte kamer symboliseert. Um, als het licht uit je ogen geslagen wordt, dan zie je hem. Als je je ogen uh, simpelweg sluit en de binnenkant van je oogleden bekijkt... dan zie je hem ook. Hij is uh, de equinox uh, van uh, duisternis en leegte. En uh, brengt je mee uh, naar je meest primordiale staat van Stijn. Uh, zijn gewoon puur bewustzijn, puur niks and uh en hoe dan en, uh, dat vond ik sowieso zelf ook weer vet. Want dat had natuurlijk ook weer zo zijn nihilistische karaktereigenschappen ja. en, uh, en ja, het is, uh, het, is, uh, het, het, is, het is een onbegrepen kracht. Maar het is wel een kracht die je aan het einde van de dag ook helpt met te komen waar je wil zijn. Weet je wel, anders. Dat, uh, dat vond ik ook wel een hele interessante invalshoek van. Uh, The Voywalker. Oh, ja. Om het zo maar te zeggen. Yes, dankjewel man voor je mooie toelichting. We gaan naar. Uh, naar luisteren, en aansluitend op volgende single Omen. Daarover straks meer. Stay tuned. Yeah. It's okay. come on 7 september verschenen, derde single Omen als tweede... in dit eerste blokje van dit tweede uur. Kijk, dat is mooi voor. We <lacht> praat nog altijd met bandoprichter Thijs Rondertap... en zijn bandgenoot, ritmegitarist Jeremy de Boer... over een nieuwste album, Cantiga Psychotica. En Wat betreft het nummer hier, welke voortekenen verwijst de titel naar? Uh, de voortekenen van het sterven van het innerlijke kind. Oeh. Om uh, het zo weer, uh, vervolgens dan weer... maar dat, dat, dat wordt nooit, daar wordt nooit naar gesuggereerd, zeg maar... Je hebt altijd uh, per nummer heb je soort van twee kanten van de munt en uh, soort van uh, de zwarte kant van die munt, dus in dit geval de dood of de mismaking van het intellectueel kind uh, als als voorbode zijn er voor een soort. Wedergeboorte, ja. in dit geval. Want ja, het is, er zijn punten in je leven waarbij je zelf tegenkomt met uh, de vraag... Uh, wat ben ik in godesnaam in mijn leven aan het doen? En op dat soort momenten uh, kom je altijd ook wel echt uh, compleet in het, nou, met jezelf te staan. Dus uh, zeg maar, het, het, het uh, mismaakte innerlijke kind vond ik daarvoor een hele goede uh, manier... om dat in beeldspraak te omvatten, zeg maar. Allright, dankjewel. Uh, nou ja, we zijn uh, alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending een interview. Uh, time flies when you're having fun. Ja, ja zeker wel. Uh, right, yeah. uh, zoals gezegd sluiten we de avond uh, af uh, met een laatste track. Uh, ik heb het over de track Unearth the Dark Mother. Wat uh, symboliseert Dark Mother voor jullie in dit nummer? Uh, the Dark Mother is een, uh, uh, een, een, een figuur wat gebaseerd is op uh, de Indiaanse godin Kali. Mm -hmm. uh, zij is de godin van, uh, van de dood uh, in, in, in, in, in het hindoeïsme... Ja. Uh -huh. En um, wat uh, ik wilde doen was eigenlijk dat archetype uh, uh, vermengen... Met uh, uh, uh, ook weer uh, hey, een soort van, van, van context. Van zij, zij, zit, uh, zij, zij houdt schuil in de duisternis. Mm -hmm. En roept haar uh, volgelingen op om uh, haar te bemidden. Op een zeer bloederige manier. Ja. Um, ik ga niet uh, te veel in detail mm -hmm. op. Uh, als, je, als je goed luistert naar de teksten. dan, uh, dan kom je al wel uh, heel veel van dat soort bloederige uh, seksuele ja, inwoners tegen. tekst is heel vies. Echt, Jackie okay. ja. ja, ja, ja, ja. Smoetig <laughs> kaai. Um, maar het is uh, al met al een soort van commentaar op uh, perversie. Wat je ook heel veel ziet in... Uh, uh, uh, ook heel veel social media kringen. Van, van die soort van simping-achtige figuren. Waarbij je een, een vrouwelijke streamer hebt met zoveel miljoenen volgers. Die toch ook wel een beetje zoals uh, honden zo... Ja. en een beetje achterna moet zitten kijken. Je moet doen wat je wil, maar uh, dat wil niet betekenen... dat ik er niet een uh, soort van schietsevrede kritiek op kan schrijven. weet je wel. Dus ja. uh, dat is een beetje het idee achter uh, A Nurse The Dark Mother. In Alright. Ja. Ja. En wat uh, A ja. Nurse The Dark Mother uh, voor mij uh, bijzonder maakt... Mm -hmm. uh, nou, de stem van de titulaire uh, Dark Mother... die hoor je terug in het nummer. Okay. En uh, die wordt vertolkt uh, door mijn vriendin, Lente Peters... Oh. die... Uh, uh, actrice, zangeres en uh, stemactrice is. Okay. Uh, nog een leuke anekdote over de, uh, ja, over het opnemen daarvan. Ja. Wij waren, we hebben de, de uh, ja, de vocals hebben we bij uh, bij Thijs opgenomen. Ja. Um, dus wij waren, nou, bij hem thuis en, uh, nou, er zit een monoloog in. Die hebben we, daar hadden we een paar takes van gedaan. Mm -hmm. En uh, zei Thijs van, ja, misschien is het wel vet uh, als we hem afsluiten met uh, met iets van een uh, soort black metal scream of zo. Kan jij dat? Want hij ja. is ja, zelf ook... Uh, doet zij grunten en zo. Mm -hmm. en ze zei, nou ja, black metal scream zit er niet echt in. Uh, ik kan wel gillen. Okay. En toen heeft ze... Uh, <laughs> Thijs heeft gewoon op R gedrukt. We gingen opnemen. En zij heeft, het hij heeft in, de ja. tijd op En All dat right. was hem gewoon in één take. Was was in één keer goed. All right. We weten niet wat Thijs' buren ervan hebben gedacht. Maar... <laughs> ja. Uh, hij, staat er, hij staat er mooi op en het was een one take. Gewoon, uh, heel nice. erg vet is wat de buren dachten. Ik, so. ik zat er ook echt zelf bij. Zoveel... <laughs> where, where did you get this from, woman? <laughs> <laughs> Dus uh. we gaan er naar luisteren. Uh, yes. Dank jullie wel uh, voor vanavond. Uh, waar kunnen de luisteraars die jullie vanavond hebben ontdekt? Jullie volgen, tot slot? Uh, eens even kijken op onze Facebook en Instagram pagina's. Ja. Natuurlijk uh, kan je ons uh, gewoon lekker opzoeken via Google en uh, via YouTube. En uh, wij hebben overigens ook nog een... Bandcamp uh, online staan, waar je eventueel ook nog hardcopies kan uh, kopen van uh, zowel van. From the Dead basis als Kantikapsi Psychotica. Alright. Dus er zijn meer dan genoeg kanalen om uh, ons uh, op te vinden. Alright, heren. Dank jullie wel. Yes. Uh, bedankt voor jullie komst. We gaan de eruit met uh, het nummer. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer, maar dan achter de knoppen. En dan zal mijn collega de programma leiding nemen in zijn programma Underground. Blijf uh, Luisteren dus. En... Uh, tot de volgende week. Ja, dankjewel, man. Tot, uh, tot snel. Doei. Doei. Doei.